Reputatiecoaching-podcast nummer 92. Tja, beloofde ik vorige week dat de podcast deze week op tijd zou komen... is het weer niet gelukt. Ik leg je zo uit hoe dat komt. En dan heb je het mogelijk al wel gehoord of gelezen... Google Authorship is ten einde. Ik vertel je er meer over en leg je uit dat rank nu alleen nog maar belangrijker wordt... De scholen zijn weer begonnen en daarom wil ik een stukje wijden aan de relatie tussen het naar school gaan en reputatie, zowel online als offline. Google experimenteert aan de lopende band en op dit moment duiken er in de USA review sterretjes op in alle kleuren van de regenboog. En vandaag heb ik een tooltip voor je om gemakkelijk alle plaatsen te vinden waar je concurrenten satages hebben staan. Google publiceerde een tijdje geleden een rapport over het lokale zoekgedrag van internettes, daar vertel ik je iets meer over. En ik sluit de podcast van vandaag af. Met de vraag of je moet richten op lokale SEO, nationale CEO of wereldwijde SEO en waarom. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast. Ik ben Eduard de Boer, ook bekend als de Reputatie Coach. Dit is de podcast die jou helpt om meer business te genereren. Doordat je beter gevonden wordt, zowel landelijk als lokaal. En doordat ik je uitleg hoe je je online reputatie kunt verbeteren. Dit alles kan je helpen om jezelf beter op de online kaart te plaatsen. En de podcast is niet alleen voor bedrijven, want ook als je een professional bent kun je met een aantal tips, suggesties en nieuwsonderwerpen je voordeel doen om bijvoorbeeld je online reputatie als reisbureau medewerker, verkoopadviseur, medewerker P&O, allergiearts, bewegingsagoog of wat dan ook te verbeteren. De podcast kun je vinden op www.reputatiecoaching.nl.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 Heb ik vorige week toegezegd dat de podcast deze week wel weer op tijd zou uitkomen, is het me weer niet gelukt. Sorry daarvoor. De oorzaak ligt in het feit dat ik heel druk was met de achterstand als gevolg van de klusactie van vorige week weg te werken. En toen kwam er opeens ook nog een tweedaagse fotoshoot tussen, die ik niet kon weigeren. Daardoor moest de podcast het wederom ontgelden en kwam die dus een aantal uren later uit dan gepland. Wat leer ik hiervan? Tja, het is een beetje naïef, want ik weet hoeveel tijd het kost om een podcast te maken, namelijk zo'n 8 tot 9 uur. En als ik dan wacht tot en met de woensdagmiddag of avond om de hele podcast te maken, dan kan er wel eens iets fout lopen qua planning. Ik heb ooit ergens de uitspraak gelezen, leven is datgene wat er gebeurt als je andere plannen maakt. Volgens sommige mensen komt deze uitspraak van John Lennon, want hij publiceerde in 1980 de song Beautiful Boy op het album Double Fantasy. En in deze song zingt hij het volgende. Before you cross the street, take my hand. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Maar volgens onderzoek stond deze uitspraak uit 1957 en is die ooit als eerste gepubliceerd in Redis Digest van januari in het jaar. Onder het kopje opmerkelijke opmerkingen stond daar de uitspraak van Ellen Saunders. Life is what happens to us while we are making other plans. Maar goed, ik zit hier niet om je geschiedenisles te geven over de herkomst van uitspraken. Feit is dat ik wederom te laat was met het uitbrengen van deze podcast... en ik het werk dat ervoor nodig is, beter iets kan verspreiden over de week. Dan is de impact op de woensdagmiddag of avond niet zo groot. Want als ik alle onderdelen al op een rijtje heb... en voor een groot deel helder op het netverlies heb wat ik erover wil vertellen... dan scheelt dat meteen zo'n 4 tot 5 uur aan werk. Oké, okay, ik ga mijn leven beteren. Oh, wat jammer. Heb ik in december 2012 een mooie instructievideo gemaakt... die extreem goed scoorde en nog steeds goed scoort over het instellen van Google Authorship. Zoals je weet zorgde dit ervoor dat de profielfoto die je op je Google Plus profiel had staan, in de zoekresultaten werd vertoond. Net wel, ik gebruik hier de verleden tijd. Want Google Authorship behoort sinds iets meer dan een week, ook tot het verleden. Iets langer terug verdwenen al de foto's uit de zoekresultaten, maar werd er tenminste nog een regel met de naam van de auteur vertoond. Ook dat is nu ten einde en zowel de foto's als de naam van de auteur van het artikel worden niet meer vertoond. Het enige waar je nog de profielfoto's ziet opduiken, is in verwijzingen naar posts op Google+. Maar die zie je ook alleen maar als je bent ingelogd op Google+. Dan zie je in de zoekresultaten de profielfoto's van personen en logos van de zakelijke Google+. pagina's. Dat is het enige. Google heeft authorship uitgezet. Als je John Mullen moet geloven is het ook voorgoed. Op de memorabele data van 28 augustus schreef John Mullen van Google op Google+. Hier het volgende over. I've been involved since we first started testing authorship markup and displaying it in the search results. We've gotten lots of useful feedback from all kinds of webmasters and users, and we've tweaked, updated, and honed recognition and displaying of authorship information. Unfortunately, we've also observed that this information isn't as useful to our users as we'd hoped and can even distract from those results. With this in mind, we've made the difficult decision to stop showing authorship. In search results. De post gaat nog iets verder, en als je wilt nalezen, moet je maar even kijken in de show notes op www.reputatiecoaching.nl/slash/92. Google doet dus niets meer met of aan authorship, maar dat zegt niet over author rank, dat is iets heel anders. Wat ik nu ga vertellen, is merendeels gestoeld op geruchten, en ik moet erbij zeggen dat het bijna nooit officieel door Google is onderkend. Veel SEO-specialisten verwarren vaak authorship met author rank, maar author rank is een Beoordeling van een auteur, terwijl authorship slechts de auteur van een artikel benoemde. Author rank is dus groter en volgens diverse bronnen is het een mechanisme waarbij Google de waarde van content bepaalt en daarmee ook een beoordeling geeft aan een auteur. Het ligt voor de hand dat Google content van auteurs wil kunnen waarderen om zo de werkelijke specialisten, kennispartijen en mensen met een grote mate van autoriteit te leren kennen. Want de kans is groot dat content van die mensen over het algemeen interessanter is voor de zoekende internetten dan een van de flutartikeltjes van een leerling van de basisschool. De enige verwijzing naar authoring die we van Google kennen stamt uit maart 2014. Ahmed Singhal, het hoofd van de Google Search, zei toen in een interview dat authoring nog niet werd gebruikt. We zullen zien wat Google in de toekomst brengt. Tot op heden is hier alles erover vergelijkbaar met koffiedikkerij. Je kunt ervan balen dat het weg is of het gewoon accepteren. feit blijft dat het weg is en nooit meer terugkomt. Volgens Google lag dus een deel van de oorzaak in de geringe mate waarin dit mechanisme door auteurs werd opgepakt, anders dan door handige SEO-specialisten. Hieruit blijkt dat Google altijd diensten die het eerder met veel tamtam -tam heeft geïntroduceerd, op elk moment weer kan uitzetten. Dus laat dit voor jou ook het teken zijn dat je nooit 100% moet focussen op implementeren van nieuwe features om daarmee je gewin te halen. Ga door met goede content produceren, want door alle jaren heen is toch echt gebleken dat je dat je meer brengt dan trucjes toepassen. Heb je kinderen die naar school gaan? Of ga je zelf naar school? Ik ga er even vanuit dat je kinderen hebt die naar school gaan. Ik weet natuurlijk niet hoe oud ze zijn, maar heb je het met hen wel eens gehad over de gevaren van internet? En dan bedoel ik niet de seksueel getinte gevaren, maar de risico's die op de loer liggen, die later in hun leven een negatief effect kunnen hebben op hun online reputatie? Zo heb ik bijvoorbeeld begrepen van onze zoon, die na een paar jaar te zijn gestopt met voetbal nu weer begint, dat de jeugdige voetballers niet meer naakt mogen douchen, maar in een onderbroek of zwembroek. Dat is gekomen doordat er veel foto's uit sportdouches hun weg naar internet hebben gevonden. Afgezien van het feit dat je dan in je Adams of Eva kostuum aan de wereld wordt vertoond, heeft dit relatief weinig negatieve impact op je reputatie. Maar wat als je stom dronken ergens staat over te geven en die foto komt op internet? Stel dat die met, je na met jouw naam wordt getagd. En een aantal jaren later wordt die foto op basis van jouw naam gevonden... door iemand die jou die middag wil gaan interviewen voor een baan. Hmm, dat kan aardig in je nadeel werken. Volg jij je kinderen op de verschillende social media? Lees je wat er over hen wordt geschreven en zie je afbeeldingen die worden gepost? Oké, okay, je ziet vast niet alles en volgens mij moet je dat ook niet willen. Je kunt het beter aan de basis oppakken. Dat begint bij het bewustmaken van je kinderen van de risico's... die kunnen kleven aan het online zetten van foto's video's of zelfs belastende teksten. Ik geef je een aantal tips waar je mogelijk je voordeel mee kunt doen om ze door te geven aan je kind. Als eerste, wees je bewust van wat je deelt. Deel niet automatisch alles. Denk eerst nog even na voordat je op delen klikt om die grappige foto van je stomdronken vriendin die staat te paaldansen op een verjaardagsfeestje op internet te zetten. Als tweede, wees proactief. Volg de verschillende sociale media en stel bijvoorbeeld Google Alerts in om je eigen naam en de namen van je kinderen in de gaten te houden. Dat werkt continu op de achtergrond en als je het eenmaal hebt ingesteld kun je het gewoon vergeten totdat je opeens een mailtje met een verwijzing krijgt. Maar op dat moment word jij er tenminste over geïnformeerd. Als derde registreer je door mijn namen, op je eigen naam, de namen van je kinderen, etc. Hierdoor kun je voorkomen dat kwaadwillende jouw naam of die van je kinderen snel en gemakkelijk fit wil kunnen besmeuren. Als vierde klik niet steeds op verkeerde links waarvan je denkt dat er iets over jou staat. Je loopt er namelijk het risico dat Google die data dan echt met jou gaat associëren. Tip 5. Registreer je op zoveel mogelijk sociale media, ook al doe je er niets mee. Want als je daar vindbaar bent met de juiste gegevens, dan kun je voorkomen dat iemand zich met jouw naam aanmeldt met compromitterende gegevens. En de laatste. Gebruik overal dezelfde profielfoto. De reden hiervoor is dat je op die manier verwarring voorkomt, evenals potentiële verwisseling met iemand die dezelfde naam heeft. Zo ken ik mensen die een profiel op Facebook hebben gemaakt met daarop hun profielfoto. Verder doen ze niets met Facebook. Ze hebben dan ook slechts één publiekelijk leesbare post geplaatst... waarin ze schrijven dat ze niets met Facebook doen. Heb jij nog goede tips om je kids te helpen hun reputatie hoog te houden... evenals die van hun vriendjes en vriendinnetjes? Deel ze en post ze onderaan de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl Google test aan de lopende band. Zij probeert steeds de gebruikerservaring van de zoekende internetten verder te verbeteren. Door het klikgedrag op verschillend weergegeven resultaten te meten, kan de machine achter Google leren wat betere resultaten oplevert en wat dus leidt tot een betere gebruikerservaring. In de Nederlandse versie van Google weten we eigenlijk niet beter dan dat reviewsterren geel zijn, soms een beetje tegen het oranje aan. Recentelijk heeft iemand in Nederland ook rode sterretjes gezien, maar daarmee houdt het op. In de Verenigde Staten experimenteert Google op dit moment met sterretjes in bijna alle kleuren van de regenboog. Er zijn groene, grijze, blauwe en rode sterren gespot aan het review -fenament. In de show notes heb ik een paar screenshots geplaatst die ik vond in een artikel op Search Engine Roundtable. Zelf heb ik ze nog niet gezien, maar ik ben wel benieuwd of de sterretjes in de toekomst een andere kleur gaan krijgen of dat ze gewoon geel blijven. Wat denk jij? Blijven ze geel? Of worden ze rood? Of grijs? Of groen? Of krijgen ze nog een andere kleur? Geef gerust je mening. Ik heb vorig jaar de werkinstructie op Schone citations gemaakt, waarin ik je onder andere uitleg hoe je citations kunt vinden, oftewel je eigen citations kunt vinden, hoe je zoveel mogelijk citations van je concurrenten kunt vinden, zodat jij je bedrijf daar ook kunt aanmelden, en hoe je citations in het algemeen zoekt. Dat was toen allemaal handmatig. Je moest zelf met allerlei combinaties van je bedrijfsnaam met en zonder telefoonnummer zoeken, enzovoorts. Ik ga hier even niet herhalen wat ik allemaal in die werkinstructie heb geschreven. Lees dat maar eens op je gemak na. Sinds enige tijd is er voor Chrome de browser van Google een extensie verkrijgbaar met de naam Nap Hunter. Deze extensie neemt je al het moeizame werk uit handen. De tool simuleert alsof een gebruiker allemaal verschillende zoekpogingen op Google doet op basis van de ingevoerde bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer. Het werkt echt fantastisch. Ik liep alleen tegen een klein probleempje aan. Standaard staat de tool zo ingesteld dat hij tussen elke zoekpoging slechts 2 seconden wacht. Dat bleek te kort, want binnen no time had Google in de gaten dat er vanaf mijn IP-adres mogelijk illegale handelingen werden verricht. Ik moest toen elke keer een captcha invullen om weer handmatig te kunnen zoeken. Pas toen ik de wachttijd tussen twee pagina's op het maximum van 10 seconden had ingesteld, liep het vlekkeloos. Naast dat de tool je de resultaten op het scherm kan geven, kan je ze ook exporteren naar een CSV-val, die je later weer kunt gebruiken in Excel of Google Spreadsheets. Meestal laat ik de tool rustig op de achtergrond lopen om zoveel mogelijk citations te vinden. Want ik doorzoek namelijk per zoektermin niet 10, maar maximaal 200 resultaten. Dat kost er nog iets meer tijd. Maar citations opsporen, laat we eerlijk zijn, is niet een actie die volgens mij met bloedspoed moet worden uitgevoerd als jij dat nodig vindt. Je kunt best even wachten. Want de bulk van het werk begint toch pas daarna. Ik ben me ervan bewust dat je mogelijk wat vragen hebt over het gebruik van de extensie NapHunter. Daarom zal ik binnenkort een instructievideo maken waarin ik je uitleg hoe je mee kunt werken en hoe je deze gratis tool kunt gebruiken om boven je concurrenten te komen in de lokale resultaten. In mei van dit jaar heeft Google samen met twee researchinstanties onderzoek gedaan naar het lokale zoekgedrag van interneters op smartphones, computers en tablets. Alle ondervraagden waren 18 jaar of ouder en zochten tenminste enkele keren per week iets op de smartphone. De totale populatie bestond uit 4500 deelnemers. Hieruit kwamen de volgende resultaten naar voren die je waarschijnlijk niet allemaal zullen verbazen. Vier van de vijf consumenten gebruiken zoekmachines om lokale informatie te zoeken. Ze zoeken naar winkeladres, openingstijden, beschikbare productassortiment en de routebeschrijving. 50% van de consumenten die een lokale zoekopdracht op hun smartphone uitvoerden, bezochten binnen 24 uur een fysieke winkel, tegenover 34% van de computers tablet tabletgebruikers en vier van de vijf consumenten wil gelokaliseerde advertenties op basis van hun postcode, plaats of directe omgeving. En 53% van de consumenten zocht wel eens lokale informatie terwijl ze thuis waren. Terwijl maar liefst 51% dat ook onderweg deed in de auto, bus, trein, etc. Je vindt een link naar de pdf-versie van het rapport Understanding Consumers Local Search Behavior in de show notes. Ik roep steeds begin met lokale CEO en dat is een credo dat je veel meer hoort in de markt. Maar wat als je Shell heet? Of Axel Nobel? Of Apple? Wat moet je dan met lokaal? Moet je dan überhaupt wel iets aan lokale CEO willen doen? Wat voor zin heeft het? Wat valt er te winnen? Heb jij je wel eens over nagedacht? Is jouw bedrijf lokaal georiënteerd? Of richt je bedrijf zich op een bepaalde regio of op heel Nederland? Of werk je mogelijk bij een multinational? Laat ik beginnen met een multinational. Organisch wordt die meestal wel goed gevonden op de belangrijkste termen, omdat dat type bedrijven grote websites hebben met een schat aan relevante informatie en dus veel interessant voer voor de zoekmachines. Hetzelfde geldt eigenlijk wel voor de grote nationale bedrijven. Die hebben ook vaak meer dan voldoende content waarop ze organisch gevonden kunnen worden. Het knelpunt voor lokaal opererende bedrijven is dat ze vaak niet zoveel content hebben en daardoor organisch minder goed gevonden kunnen worden. En waarschijnlijk is dat ook de reden dat Google ooit is begonnen... met de introductie van lokale zoekresultaten. Om zo lokale ondernemers de kans te geven... hun bedrijf toch op de voorpagina van Google te krijgen. Dat was ten aanzien van organisch score op basis van content. Laat we eens naar andere facetten kijken... zoals ik die noemde in relatie tot het onderzoek van Google... waarin wordt vermeld dat mensen ze zoal aan lokale informatie zoeken. Ik herhaal er een paar voor je. Winkeladres, openingstijden, beschikbare productassortiment... Routebeschrijving, etc. Dan heb je het dus opeens niet over verschillende hypotheekvormen of iets dergelijks, maar over informatie die echt relevant is voor de positie van de zoekende internetter, dus gerelateerd aan zijn of haar context, de omgeving. Stel dat je een Rabobank heet en iemand zoekt een pinautomaat, terwijl de lokale gegevens van jouw pinautomaten vijf jaar oud zijn, dan kan dit leiden tot een negatieve associatie met de Rabobank bij de zoekende internetter. En als je bedrijf Shell is en iemand zoekt het dichtstbijzijnde tankstation en jouw pomp wordt niet vertoond, oeps, dat kost je business. Die persoon gaat dus naar de concurrent. Hetzelfde geldt voor alle bedrijven die een fysieke bedrijfslocatie hebben. Als je online niet wordt gevonden in de lokale zoekresultaten, dan ben je een dief van je eigen portemonnee. Wat je van deze voorbeelden kunt leren, is dat je als groot bedrijf niet per se helemaal los moet gaan met lokale SEO, maar dat het wel degelijk van invloed kan zijn op je bedrijfsresultaat. Vergeet niet dat volgens diverse onderzoeken de eerste lokale vermelding, dat is dus die met de A, maar liefst 54% van alle kliks op de pagina krijgt. De rest wordt verdeeld over de andere links die ook op die pagina staan. Dus ook voor een multinational kan het lonend zijn om één of twee mensen aan het werk te zetten om alle lokale informatie op te sporen, te corrigeren, te verrijken en toe te voegen. Reken maar eens uit wat je verliest aan omzet als je niet lokaal gevonden wordt. Met dit topic over lokale SEO...